7 uur, onderduif Wit met het NOS-journaal. Bij de Libische woestijnstad Beni Walid zijn de besprekingen hervat... tussen het nieuwe bewind en plaatselijke stamleiders. Ze moeten het erover eens zien te worden... hoe ze Gaddafi-aanhangers kunnen bewegen om zich over te geven. De gaddafi getrouwen zouden eisen dat de strijders van het nieuwe bewind... Beni Walid rustig binnentrekken en niet uit vreugde in de lucht schieten... In Libië zijn nog maar enkele plaatsen in handen van aanhangers van het oude regime, waaronder Gaddafi's geboorteplaats, Sirte. De nieuwe machthebbers zeggen dat Sirte en andere plaatsen nog een week hebben om zich over te geven voordat er militair wordt ingegrepen. De laatste verdachte van de strandrellen in Hoek van Holland in 2009 is opgepakt. Het is een man van 29 uit Krimpen aan de IJssel. Hij werd aangehouden in de auto van een kennis nadat hij was herkend. De afgelopen twee jaar dacht de politie twee keer dat ze hem te pakken had... maar beide keren was het zijn broer. De man wordt beschuldigd van openlijk geweld tijdens het feest... niet bij de redder daarna. Bij die redder, op het strand van Hoek van Holland... keerde de feestvierder zich tegen de politie. Die schoot één bezoeker dood. In de Amerikaanse stad Staat-Texas zijn in een week tijd... meer dan duizend huizen door zeker 57 branden verwoest. De meeste branden woeden in de buurt van de stad Austin... Ongeveer 5000 mensen hebben hun huis moeten verlaten. De grootste brand strekt zich uit over meer dan 25 kilometer. Het lukt de brandweer nog niet het vuur te controleren. De brand die door langdurige droogte is ontstaan en wordt aangejaagd door harde wind... heeft al zo'n 40.000 hectare land in Texas verwoest. En dan het weer, bewolkt en tijdens buien mogelijk zware windstoten. Vannacht plaatselijk een bui, minimaal rond 12 graden. Morgen wat minder wind, maar wel nog wisselvallig. Middagtemperatuur dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS-journaal. ANNB-verkeersinformatie. Nee, nee, de avondspits is voorbij. staat nog één korte file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... bij Hoogmade 2 kilometer. Van en naar Zwolle ligt het treinverkeer stil. Dat komt door een stroomstoring. De verdraging loopt op tot meer dan een uur. NOS, NOS, NOS Radio Langs de lijn met Henry Schut... Goedenavond, tot 11 uur NOS langs de lijn. We gaan onmiddellijk naar het Olympisch Stadion van Helsinki voor de achtste kwalificatiewedstrijd van het Nederlands Elftal voor het EK in Polen en Oekraïne. Oranje is er bijna en kan zich, als het op meerdere velden gunstig uitpakt vanavond, al plaatsen voor het EK. Het is dus Finland-Nederland. Henk Spaan kijkt hiermee voor de analyse. We gaan naar Bas Tegeler en Jack van Gel. Goedenavond vanuit het Olympisch Stadion hier in Helsinki, waar het vandaag behoorlijk heeft geregend. Maar het veld is uitstekend bespeelbaar, omdat het sinds een uur of vier al droog is. Nederland in dezelfde opstelling als afgelopen vrijdag, toen het met 11-0 won van Samarino. Dezelfde formatie dus binnen de lijnen tegen het Finse team, waarbij opgemerkt moet worden dat we daar thuis niet eens zo makkelijk van wonnen. Het was een minimale overwinning 2-1. Maar dat we de beste kans al hebben gehad uh, na één minuut. Doorzetten van uh, snijden naar een foutje van Finland. Uh, Kuit had moeten scoren, deed dat niet. Maar wat ook opmerkelijk is, dat uh, vanaf de allereerste minuut lijkt het... Maduro zich al aan het warmlopen is. Ja, wat dat voor betekenis heeft, dat uh, zien we dan later in de wedstrijd. 3,5 minuut op de klok, een 0-0 stand. de eerste mogelijkheid voor de Finnen wellicht als Jere Menko probeert... om een bal op de rand van het stadsloopgebied breed te leggen voor komende mensen. Maar die kwamen niet. Finnen houden wel de bal via de linkerkant van het veld. hete Mai. Die zou dan een voorzet kunnen geven. Er staan er twee of drie nu in de buurt van het strafschopgebied, Maar de bal gaat terug op de eigen helft. En komt dan uit voor de voeten van Jona Toyvio, Die wordt opgejaagd door Snijder en de bal terugspeelt naar Radetski, de doelman. Geboren in Bratislava overigens. Zoals veel mensen uit het Finse elftal niet in Finland zijn geboren. Maar dus nu wel de kleur van de nationale ploeg kunnen verdedigen. Oranje heeft de bal via Pieters en via Kuit aan de linkerkant. Kuit, ter hoogte van de middellijn. Dus ook weer zoals afgelopen vrijdag in eerste instantie geposteerd aan de linkerkant. Met Heitinga ter hoogte van de middencirkel. Ik, uh, ik zit te kijken of ik iemand uh, een beetje zie hinken of wat dan ook. Ik heb geen idee. Ik heb wel gezien dat Heitinga wat meer rek- en strek-oefeningen deed uh, bij de warming-up. Waardoor Maduro misschien daarom moet warmlopen. Maar laten we deze aanval maar even volgen. Aan de linkerkant van het veld. Kuit. geeft hem voor. Gaat voorbij alles en iedereen. En gaat uiteindelijk ook over de achterleiders. Niet te belopen door uh, Van de Wiel. En zo uh, zien we in die eerste minuten eigenlijk het beeld zoals we dat uh, konden en kunnen verwachten. Namelijk een aanvallend Nederlands zelf, dat het een tegenstander meteen vastzet. Finland dus een ploeg waar Jari Liedmanen niet meer binnen de lijnen staat. Hij speelt hier nog wel bij Helsinki. Hij zal ongetwijfeld op de tribune zitten. En er zijn meerdere grote namen niet meer bij. We hebben net het afscheid gezien van Sami Hippia. En we zien ook bijvoorbeeld aan de zijkant zitten Vajerine en Sparf. En die kennen we uiteraard nog uit de Nederlandse competitie. Wel binnen de lijnen. De namen kennen we in Nederland. Mooi Zander. De captain van AZ en Petri Passanen die onder meer bij Ajax speelde en tegenwoordig bij Salzburg zijn brood verdient. Balbezit voor Pieters. Ja, het komen nog wel meer namen straks voorbij van mensen die ook nog wel eens een link met Nederland hebben gehad. Wat dat betreft het geld doet voor heel Scandinavië inmiddels zijn die linker er vaak. Snijder aan de bal terug van de middenlijn. Kan de bal kwijt bij Van Persie. Krijgt hem eigenlijk meteen weer terug. Vinnen laten zich met de voorste lijn terugzakken tot rond de middenlijn. De laatste linie heeft nog wel vrij veel ruimte in de rug. Staat halverwege de eigen helft. Dat gebeurt dus allemaal op een vrij compacte ruimte. Maar nu Strootman paast van Persie. De diepte in gaat. De paas is op maat van Persie. Vrij voor de keeper. Maar de bal krijgt hij net niet mee. Omdat Moisander nog een voetje tegen krijgt. En de vinden op die manier de kans vereidelen. En wel kunnen uitverdedigen ook. Nou ja, dat kan eigenlijk helemaal niet. Want de bal komt alweer. Via de rechterkant dit keer een voorzet van Van der Wiel. Dat Oranje de bal dus weer vrij snel terugveroverde, die bal ploft een beetje tussen Van Persie en Huntelaar in. En komt uiteindelijk in de handen van de keeper Radetski. Hij zal al de druk krijgen normaal gesproken. De doelman van De Finne. Spelen zes minuten. en Nederland jaagt meteen met Snijder. Jaagt door op Moisander. Waardoor Moisander die bal zomaar naar voren moet spelen. Overname door Pieters. Dan de bal er hard naar voren gekoopt. Waar Kuit en niet bij kan. En Passane en niet bij hoeft te komen. Bal over de achterlijn. En dus een doeltrap voor Lukas Radetski. Spelen bij Esbjerg. Een keeper die... Ja, echt een beetje jongensachtig oog nog. Hij is ook nog niet zo heel oud. Hij is uh, volgens mij 22 of 21 jaar en uh, een jongen die nu toeziet hoe uh, aan de linkerkant van het veld uh, Poekie aan de bal is. En die Poekie dat is een speler die uh, na aanleiding van wedstrijden tegen Schalke is gecontracteerd door de formatie van uh, Huntelaar. En ze uh, schijnt een talentvolle voetballer te zijn. Laten we dat maar straks bekijken. De nummer 10 van uh, Finland. Nu een inworp uh, gewoon teruggegooid richting Heitinga. En Heitinga en Matthijsen uh, bouwen uh, ter hoogte van de middenlijn aan een nieuwe aanval. Het geeft genoeg aan. Finland gaat counteren en het werd eigenlijk gisteren al voorspeld op een uitermate merkwaarde. Persconferentie waarin een van de Finse collega's vroeg of de Nederlandse spelers gisteravond mochten stappen. Ja echt leuk werd het pas toen een Nederlandse collega vroeg of de Nederlandse pers wel mocht stappen. Toen van ik had gezegd dat zijn spelers het niet mochten. Dat mochten we wel dus dat kwam erg goed uit. Matthijs heeft de bal en die heeft hij gekregen bij Strootman in de middencirkel. Die wordt wat opgejaagd door Forcel de diepe spits van de Vinnen. Dan gaat de bal naar de zijkant naar Pieters. Pieters naar Heitinga. Heitinga naar Snijder die de bal maar komt halen. Bedrijvig, ijverig als hij is, klein 1 2 met van bommen, maar op de eigen helft. En dus nu zoeken naar mensen op de helft van de tegenstander. Strootman wordt gevonden. krijgt een heel klein tikje van Irremenko. Gaat naar de grond, kijkt naar de scheidsrechter. De Duitser is dat overigens vandaag, Manuel Greven. Afgelopen seizoen verkozen tot de scheidsrechter van het jaar in Duitsland. En het is een jonge jongen, 38 jaar, pas daar gaan we dus normaal gesproken nog wel het een en ander van horen. Hij vond dit niet nodig om te fluiten. De overtreding op Strootman. Inmiddels is de bal bezit voor de Finnen. aan de rechterkant van het veld via Passanen. Bassane speelt de bal diep. Dan moet Pieters er eerder bij komen dan Hamelaine. Hamelaïne geloof ik dat het officieel is. En Van Persie speelt de bal terug naar Pieters. Pieters de hoogte van de middencirkel. Daar kan Van Bommel niet bij komen. Overname van Finland na een overtreding van Van Bommel. Van Bommel houdt dan nog zijn tegenstander even lang vast. Die krijgt ook een beetje de P in. Hetemai. staat hij ook onbekend. Daarom heet hij ook Hetemai. En dan het balbezit voor de Finnen. Terwijl Greve even tegen... Van Bommel en tegen Hetemaai zegt van niet meer doen. En uh, Passane zegt dan tegen Hetemaai niet zo zeuren. Dus we gaan de vrije trap krijgen. Een uh, metertje of vijf over de middenlijn. En Jereminko gaat hem nemen. Misschien heeft Hetemaai zelfs het Nederlands nog wat tegen Van Bommel gezegd. Want die liep nog even rond bij FC Twente. Kwam tot één officieel duel. Een bekerwedstrijd tegen Jouwen. Dat schrijf je dan toch maar weer mooi bij. Ja, zeker. Maar speelt daar dus inmiddels niet meer. Maar in Enschede kennen ze hem nog. Bal bezit voor de Vinnen. Via een ingooi nu aan de rechterkant van het veld. Waar Passane de bal gaat gooien naar Poekie. Zou wel willen. Wijst ook jonge talent dus van de, de Finse ploeg werd ook met groot, klaterend applaus onthaald toen de namen werden omgeroepen zo even voor de wedstrijd. Hij is een beetje de hoop van het Finse voetbal. Ook pas 21 jaar. Nou ons al heeft de bal overgenomen inmiddels via Van der Wiel. Die doorloopt aan de rechterkant van het veld. De bal daar laat liggen voor Kuit. Zelf doorloopt. Nu wijst Huntelaar de bal naartoe. Want die gaat naar Van Bommel. Die met een hakje de bal verlengt naar Van Persie. Snijder op scherp. Maar dan gaat de bal niet naartoe omdat de Vinnen de paas van Van Persie eruit halen. En nu serieus over een counter kunnen gaan nadenken. Als ze weg zijn via de rechterkant van het veld. Maar het duurt eigenlijk allemaal net te lang. Via Hemeleinen. Finnen houden wel de bal. Opnieuw Hemeleinen. En dan terug naar Passanen. Zo waar nu 7-8 vinden op de helft van Nederland. En Oranje plooi terug en staat nu met alle elf veldspelers op de eigen helft. Dat zijn we toch in ieder geval in de laatste anderhalf wedstrijd ook niet meer gewend. Bal terug op de Finse helft via Moisander. maar nog wel dus altijd de bal voor Finland. Moisander naar De Bal komt dan uiteindelijk via Poekie terecht in de handen van Stekelenburg. In enkel gevaar. En, en Stekelenburg gebaar tegen Pieters. Ga maar naar de linkerkant Dan krijg je hem vanzelf mee. Terwijl er uh, inmiddels denk ik, een, uh, ongeveer 20.000 mensen hier in het Olympisch Stadion zitten. De mensen komen vrij laat. Uh, en kunnen wel zien dat deze bal van Van Bommel naar Kuit heel goed is. Maar Kuit uh, verwerkt die bal helemaal niet goed. Want er komt de bal naar een tegenstander. En Hemelaine speelt de bal dan even terug. Doet dat uh, via ring. En ring uh, ziet dan dat de bal uiteindelijk teruggespeeld wordt naar Matthijssen. Terwijl uh, nog steeds Maduro zich uh, aan het opwarmen is. En ik uh, eigenlijk niemand zie die bij Nederland problemen heeft. Zeker niet hij die gaat op dit moment met Van Bommel in balbezit. Van Bommel aan de rechterkant is er wat ruimte. Schept de bal naar de rechterkant waar Van de Wiel staat. Van de Wiel uh, met uh, een actie. Nee, die uh, moet even terug. En doet dat via Van Persie. Van Persie naar Kuit. Kuit dan met de eerste treffer. Nee, die kan er ook net niet bij komen. Is het een corner? Ja, de eerste voor Nederland. En zo krijgt uh, Nederland in de eerste minuten van deze wedstrijd. We zijn er ruim tien onderweg. Toch in ieder geval uh, twee, drie behoorlijke mogelijkheden. Deze van Kuit was niet echt een kans. Maar een gevaarlijk moment zeker. Zo even dus met Van Persie. En vlak voordat de uitzending begon al in de eerste minuut na 52 seconden die kans van Kuyt die, die na dat slordigheidje van de vinder achterin toch eigenlijk had moeten maken. Maar de doelman Radetski kon daar redding brengen. Nu een hoekschop. Sneijder is dan de traditioneel de man geworden van wie iedereen toch het erover eens is. Dat hij uh, Koppert niet zo heel veel te vertellen heeft. En dus maar de hoekschoppen mag gaan nemen. Hij heeft een prachtige trap natuurlijk. Deze lijkt me wat hoog. Is wat hoog. Dan wordt er wel nog een Nederlander tegen het gras geholpen. Van Persie. Maar heeft de scheidsrechter al gefloten omdat hij vindt dat de bal van Sneijder... Over de achterlijn is gegaan. En er komt gewoon het doeldrap aan voor de Vinnen. Het moment van Van Persie wel of niet deed er dan stom genoeg al niet meer toe. Zijn botsing zullen we dan maar zeggen met hete maai. Bal er zit voor de Vinnen weer. Well, de Retschie speelt die bal niet echt lekker. Waardoor er gesprint moet worden. Maar uiteindelijk wel ruimte gevonden wordt. Aan de rechterkant op het middenveld bij Ring. Ring Passane. Passane kan die bal binnenhouden, Ja. En geeft die bal nu voor. Eerste gevaar? Nou ja, want Matthijs kan niet goed wegwerken. En uiteindelijk is Strootman voor nodig om de bal uit het 16 meter gebied te krijgen. Maar de eerste aanval van Finland lijkt gestalte te krijgen via de middenas. Komt de bal naar de rechterkant? Poekie kan er net niet bij komen. Nederland verdedigt uit. Deed dat via Matthijssen. En dan moet Van Strootman oppassen. Is het Huntelaar die de bal aanneemt? Goed onder controle houdt. En via Snijder is onmiddellijk controle. En met Van Persie komt er wellicht diepte. Snijder aan de linkerkant dan openen. En Kuit wordt gevonden. Halverwege de helft van de Finnen inmiddels weer. Kuit. 12 minuten gespeeld. Een 0-0 stand in Helsinki, Finland. Bij deze wedstrijd tussen Finland en Nederland. De achtste in de kwalificatiepool. Qua nog wedstrijden thuis tegen Moldavië. En uit bij Zweden zullen volgen. Normaal gesproken doet in ieder geval die laatste wedstrijd er niet meer toe. Maar zoals we al eerder zeiden, in theorie kan het zelfs zo zijn dat Nederland zich officieel vanavond al plaatst voor het Europees kampioenschap. Maar daarvoor zijn veel uitslagen in andere pools ook nodig. Dat wordt een hels rekenwerk en daar gaan we u later op de avond nog mee verblijden. Neem ik aan, Pieters heeft de bal terug van de middenlijn. Iedereen staat eigenlijk stil nu voorin. Dan is het moeilijk om iemand te vinden. Dus gaat het breed. Dus gaat het terug naar Van Bommel. Die nu een mannetje poekie voorbij loopt. En dan ziet dat er wel beweging komt als hij de voorste linie naar. Dat snijden probeert de bal eroverheen te scheppen in de richting van Huntelaar het uitverdedigen is er van de Vinden. Terug met bal naar de keeper. Dat is link. Want daar staat Huntelaar nog tussen. Maar loopt goed af. Ja, en de bal die naar, uh, helemaal naar voren wordt gespeeld richting Forcel. Die uh, komt uiteindelijk uh, terecht bij Stekenburg. Omdat hij het niet goed in de rug zat. Van de halverwege de Nederlandse helft staan de spits van Finland. Waardoor Nederland weer overneemt met Strootman. Ook Strootman heeft altijd goed oog voor de mogelijkheden om mensen aan te spelen die er om vragen. En die vrij staan. Hij heeft heel weinig balverlies in de Interlandse tot nu toe die hij heeft gespeeld. Met Van Persie nu. Met een balletje met de buitenkant voet is iets te fel en iets te ver voor Huntelaar. Komt daar een inworp voor Nederland. Er komt uh, uiteindelijk een inworp voor Nederland. Omdat via Toivio en Passane de bal over de zijlijn gaat. En halverwege de helft van Finland heeft Nederland uh, de inworp die Pieters kan gaan nemen. Terwijl uh, bij Nederland op dit moment uh, niemand uh, zich aanbiedt. Alleen uh, Snijder En dan heb je daar meer dan genoeg aan. Want Sneijder passeert zijn tegenstander dus de benen door. Irimenko, de coach, is daar niet blij mee. Met het feit dat scheidsrechter daar een terechte... Uh, fluit, uh, een fluitje voorover heeft hij uh, bestraft uh, deze overtreding. Overigens geen uh, zware overtreding, maar toch van Toivio. We krijgen een vrije trap te nemen door Sneijder. Dat kan dan een uh, nieuw gevaarlijk moment voor het Nederlands al zijn. Sneijder achter de bal uiteraard. Tweemans muur staat uh, net binnen het eigen strafschopgebied zodat uh, de afstand ongeveer kan uitrekenen. De bal ligt wel behoorlijk aan de linkerkant van het veld. Gokken op koppers lijkt me logischer. Nou, dat vindt Snijder niet. Bal aangeraakt en dan door de keeper gered. Ja, en van dichtbij binnengeschoten, maar buitenspel. En zo krijgt Heitinga, die de bal het laatste zetje gaf. Geen goal. De handen van Heitinga naar het hoofd. Nogmaals maar eens het vingertje naar de grensrechter. Ten teken van, uh, dat zag je niet goed. De bal wordt door de muur van richting veranderd. Dat betekent dat de keeper Radetski bijna op het verkeerde been staat. Die tikt de bal nog wel uit het doel en dan van dichtbij loopt Heitinga binnen. Maar de vlag zoals gezegd omhoog. Een herhaling biedt niet echt uitkomt op de Helemaal vraag was het niet, bij het spel. Nee, bij ons niet altijd. Uh, dus u zult het mee moeten doen met het bericht dat er uh, geen goal is voor het Nederlands elftal. Omdat Heitinga's treffer wordt geannuleerd wegens buitenspel. Goeie ingreep net van Heitinga. Nederland dat meteen voorin stoort. Waardoor er ook onmiddellijk balbezit is. En Pieters kan profiteren van het verdedigende werk. dat in de aanvalslinie gedaan werd door Kuit. En dat is eigenlijk ook de kracht van dit elftal. Hij wordt van vooruit meeverdedigd en van achteruit mee aangevallen. En dat kenmerkt een sterke ploeg. En dat is Nederland op dit moment zeker. Zeven kwalificatiewedstrijden onder Van Marwijk nu in deze reeks. Zeven keer gewonnen. Vijftien in totaal van Van Marwijk. Vijftien keer gewonnen. Overigens speelden we dertien keer tegen Finland. verloren we één keer. Dat was in 1950. We speelden twee keer gelijk. Vanavond moeten we zorgen dat we hier gaan winnen. En dan had het lekker geweest van de wiel die bal had binnen kunnen houden. Dat lukt uiteindelijk niet omdat het lichaam gebruikt wordt door Arkivuo Die snel heeft gegooid richting Pucky. Pucky probeert dan uh, langs de man te gaan. En mag dat van de scheidsrechter. Terwijl hij dat naar mijn idee onreglementair deed. Dan wordt er uiteindelijk uh, bestraffend gereageerd op een actie van Strootman. Die zegt ja, ja ik doe helemaal niks bijzonders. En als er iets was was het de actie hiervoor van Pucky zelf. Maar de scheidsrechter te greven is onverbiddelijk. En geeft de vrije trap twee meter over de middellijn. Aan de linkerkant van het veld en gaat hij in. En uh, die doet dat naar nou, wie? Wie biedt zich aan? Juremenko is uh, een van de mensen. Poekie zou kunnen. Staat wat dieper. Forcel komt nu zelfs naar de bal toe. Achtervolg nog door Heitinga. Ja, de linksback heeft geen idee wat hij nou eigenlijk wil. Arkivuo dan toch maar kort. Dan leiden de vinden bijna balverlies, maar komt hij uiteindelijk toch bij Hetemai terecht. Die wordt opgejaagd door Sneider. De bal terugspeelt op de eigen helft. Mooi Sander loopt wat en kan de bal kwijt bij Passane. Dat is de rechtsback van dit Frans elftal. Passane nu ook opgejaagd op de eigen helft. Vindt toch de uitweg. Dat vindt hij bij Jeremenko. Dat is echt een uitstekende voetballer. Tegenwoordig in de Russische competitie speelt hij. Dan komt er een bal naar Forcel. Die kan er niet bij komen. Hetemai aan de andere kant wil dan de bal nog wel binnenhouden. Die andere kant is dan de linker. En zal er nog een voorzet moeten geven. Wil langs van de wiel. Dat lukt niet. Maar van de wiel maakt een overtreding. Zegt tegen de scheidsrechter: dit was een schwalbe. En u komt uit Duitsland. Dus dat woord zou u toch in ieder geval moeten kennen. Maar scheidsrechter Greven. Manuel Greven. Vindt het een vrije schop voor de Vinne. Op de punt van het Nederlandse strafschopgebied. En zo gaat het erop lijken dat Maarten Stekenburg na 16,5 minuut voor het eerst serieus aan de bak moet. Ja, hij trekt geen gele kaart. Hè? Dat leek ja. het even op. Maar ik denk dat het woord van Van Bommel daar genoeg voor was. Om uiteindelijk te zorgen dat er. Alleen een vrije trap en geen gele kaart is. Maar wat jij terecht zegt, dit kan het eerste gevaarlijke moment worden. Dit wordt het eerste gevaarlijke moment voor het doel van Stekelenburg. Bal komt hard voor en Stekelenburg pakt hem. Zonder dat er een voetje tussen komt na het nemen van die vrije trap door Jelimenko. Uh, Stecklenburg neemt de tijd, geeft hem mee aan Pieters. Pieters uh, kijkt op zijn beurt waar uh, de vrijheid is bij Strootman. Die hem even terugdikt richting Matthijssen. En uh, die hete Mai en uh, Snijder die krijgen bonje straks met elkaar. Die hebben elkaar nu al een aantal keren aangeraakt zonder dat de bal in de buurt is. En in het begin hebben elkaar danig te irriteren. Dus uh, dat kan nog leuk worden. De nummer 8 en de nummer 10. Balbezit nu voor Matthijsen. Matthijsen naar Pieters. En Pieters kijkt terwijl Huntelaar hem graag zou willen hebben. Maar die loopt tussen een muur van Blauw-Wit waarin Finland gestoken is zodat er dan, uh, rustig opgebouwd wordt via Strootman en Heitinga. En het speelveld uh, in de diepte ongeveer 25 meter is. Dus de ruimtes zijn klein. Nu met uh, Kuit zou buiten het spel hebben gestaan. Had hij hem gekregen? Krijgt hem niet. mooi Mooisander verdedigt uit. En Passane doet dat verder. Gaat de hoogte van de middellijn de bal diep spelen. En weet zowaar een uh, teamgenoot te bereiken voor Cell. Die dan Hette Marajan uh, uh, voor uh, ziet geven. Het de En het bal in ieder geval voor corner. Jij mag, ik hoop dat hij hem neemt en dan mag jij het zeggen. Ja, in Warschau. Finland speelde z'n 12 met hete Malianen. Ook in de ploeg gekomen. <laughs> de speler die net aan de bal was, was Himalainen. Oh, Die hoi. heeft een hoekschop versierd voor Finland. Uh, maar wel oneerlijk dat zij met z'n 12 vermogen. mogen. Absoluut. Hoekschop ja. komt van Jeremenko. Speler van Rubin Kazan. Geboren Rus ook trouwens. Jaren bij Dynamo Kiev gespeeld. Ook vorig jaar nog tegen Ajax in die kwalificatie van de Champions League. Vader is. Uh, Provoetballen geweest en kwam hier toen naartoe en toen is de hele familie gebleven. Eerste kans voor de Vinnen komt er niet omdat Forcel uit de hoekschop niet met de bal komt. Die wordt door Oranje weggekopt. Dan wil Van Persie de bal binnenhouden aan de andere kant van het veld. Dat lukt niet. Die glijdt eigenlijk in een poging dat nog wel te bewerkstelligen halfweg. Dan komt er een ingooi voor de Vinnen. Die bal is inmiddels genomen. En zo hebben de Vinnen weer balbezit na bijna 19 minuten. Een 0-0 stand. Vinnen zijn eigenlijk nog niet echt gevaarlijk geweest. Hooguit zoals zo even dreigend of met die vrije schop, maar heel gevaarlijk was het niet. Oranje twee, drie keer. Een afgekeurde goal van Heiting gaat erbij opgeteld. Betekent dat we iets meer hebben, maar uh, nog niet voldoende. Nee, we spelen nog niet uh, doelmatig genoeg. We hadden eigenlijk meteen in de eerste minuut met Kuit moeten scoren. Maar er worden toch wel her en der uh, wat uh, slordige foutjes gemaakt. En het tempo ligt niet al te hoog aan de bal. Het is, uh, het is elkaar wel vinden, terwijl Erik Pieters nu geblesseerd is. En uh, Van Marwijk daar boos over is, uh, maar het spel verder gaat. Hij, uh, nou, het was meer uh, trappen op de, op de hak, waardoor de kick uh, uit was. ...is het balbezit nu gewoon weer voor Strootman. Maar zoals gezegd, het speelveld is klein. En als je uh, heel langzaam uh, blijft rondtikken... ...dan krijg je op een gegeven moment problemen om een gat te creëren... In datgene wat de Finse Muur op dit moment is. Bal bezit nu voor Sneijder. Dat is een goede bal. Kuit, kuit terug naar Sneijder. Dan hadden we de middenlijn. Diep gaat Van Persie. Die krijgt de bal goed aangespeeld. Van Persie, rand 16 meter. Met één mannetje voor zich. Mooi Sander. Speelt de bal via Mooi Sander over de achterlijn. De tweede corner voor Nederland is een feit. Zodra er iets meer snelheid aan de bal komt. met de passing met name van Sneijder. dan gebeurt er ook onmiddellijk wat. Zeker als er dan ook zoals nu. loopacties zijn van de mensen die vanuit de tweede lijn in de diepte komen. Van Persie deed het goed. Haalt de tweede corner eruit. Laten we hopen dat dit het doelpunt is. Ja, het was wel nodig wat Van Persie deed. Want het is toch wat te statisch naar mij smaak. In het eerste kwart van de wedstrijd er is veel te weinig beweging. En iedereen die stilstaat en afwacht is natuurlijk eenvoudig te verdedigen. Hoekschoppen, dat kan altijd voor gevaar Snijder uh, die neemt hem. Van Persie wil dan... Wel naar de bal, maar dan is er even daarvoor al een overtreding gemaakt. Ik denk door John Heitinga is een duel. Ja, hij maakt zelf ook een overtreding of een persjaal. Ja, want hij wil halverwege het omhaalde bal nog... Uh, ja, maar hij ook. Kijk, en hij doet ook een man weg. Toen tegenstander weg. Ja. Toen had inderdaad Heitinga zeg maar, 4 meter terug. Ook al uh, Toivio een duw uitgedeeld. En dus is de vrije schop die de vinnen krijgen te bilken van de Duitse scheidsrechter. 20,5 minuut. Radetski heeft de bal klaargelegd. Het hele spul verschuift zich weer wat op richting de middenlijn. En Oranje moet zorgen dat ze de bal weer heroveren. Dat ging dus afgelopen vrijdag weliswaar tegen San Marino zo goed dat dat 82% balbezit opleverde in dat duel. Daaraan zal Oranje nu niet komen. De Vinnen hebben de bal. Een diepe trap naar voren. Pieters zit eigenlijk mis. Krijgt een herkansing met het hoofd. Kopt de bal dan naar kuit. Kuit, ongelukkig wil de bal doorkoppen naar Strootman. Dat mislukt. En zo krijgen de Vinnen de bal weer terug. En uh, Maduro is gaan zitten, dus uh, daar waar er problemen waren zijn die inmiddels opgelost. Door degene die uh, even misschien uh, last had van uh, een uh, overrekking. Is het balbezit voor Kuyt, toch van de middenlijnbal naar Pieters. Pieters naar Snijder. en uh, het is ontzettend moeilijk uh, om bijvoorbeeld uh, Huntelaar een keer te bereiken. Want die staat echt tussen vier man ingekapseld, het zal van de zijkanten moeten komen. Maar van de wiel wordt ook goed dichtgezet, met name door uh, de breed uitstaande middenvelders van Finland. Balbezit nu. Voor Strootman. Strootman, goede bal richting Van Persie. Is ook goed gedaan. Uh, nu, uh, dat gebeurt bijna nooit. Sneijder houdt de bal te lang vast en uh, laat zich de bal van de voet afpakken, Waardoor uh, het balbezit is het van de middellijn voor Edamenco. Die doet dat slecht. Uh, Pieters neemt goed over. En dan zou er eigenlijk snel gespeeld moeten zijn naar Huntelaar. Maar dat werd niet gezien. En dus uh, lopen Van der Wiel en Huntelaar elkaar nu een beetje in de weg. Uh, van der Wiel moet even terugdraaien en Strootman ter van de middellijn. Houdt het overzicht en kijkt. Kijkt en ze loeren steeds daar waar een mogelijkheid ligt om tussen de linies door te spelen. En met name de voorste lijn te bereiken van het helftal. Maar dat is ontzettend moeilijk. Dus, Sneijder, is dat de oplossing? Ja. Ja, want deze paas naar de Huntelaar is fantastisch. Huntelaar die de bal probeert aan te nemen op de rand van het strafschopgebied. Daar komt de bal ineens precies op zijn schoen te liggen. Maar de aanname is net niet goed. De bal stuit het er een metertje vanaf en zo krijgen de Finnen via Radetsky de keeper. De kans om in te grijpen. Nu zet Sneijder druk op tegenstander Passane. De twee kennen elkaar natuurlijk nog van Ajax waar Passane speelde. Zoals hij ook nog samenspeelde met Van der Vaart, met Heitinga en met Stekelenburg. Want de bal gaat over de zijlijn en de Finnen gaan gooien. 23e minuut loopt. Passane twijfelt. En weet het niet meer. Dan komt voor zichzelf zakken naar het punt van de aanval. Om daar een bal op te halen. Daar komt die bal niet. Die komt voor de voeten van Mathijsen die met een sliding naar de bal gaat. En daarbij naar de smaak van de scheidsrechter. ...ook een deel van Poekie raakt. Dat is knap, want zo groot is hij niet. Maar de vrije schop voor de Finnen komt er toch. 10 meter over de middenlijn. Ik weet niet wat de man zag. Ja, misschien een... ja Hij Dat gaat is... denk ik met een gestrekt been. Ja, maar goed, hij zat vol op de bal. Uh, in ieder geval krijgen we een uh, vrije trap uh, voor de Finnen. Terwijl uh, ook uh, Van Marwijk staat te protesteren vanwege deze vrije trap die Nederland tegenkrijgt. krijgt. De, de Menko gaat hem nemen. De bal komt op de rand van het 16 meter gebied. Moet Nederland oppassen. Wordt geduwd, wordt getrokken. Maar wordt niet bestraft. En dus is het gevaar. Nee, want Kuit kan wegwerken. En via Van Bommel wordt de opening aan de linkerkant van het veld gevonden. Bij Snijder. Snijder neemt de bal op het lichaam. Speelt hem niet naar Kuit. Opent heel goed naar de rechterkant. Naar Van de Wiel. Tot nu toe weer de beste man. Snijder die in de eerste minuut Kuit vrijzetten En een minuut geleden Huntelaar zo'n dusdanige paas gaf. Dat de spits eigenlijk goed had moeten aannemen en had moeten scoren. Gebeurt nog niet. 0-0 nog steeds dus. Met uh, Van Persie. Halverwege de helft van de Finnen via Van der Wiel en Strootman wordt de middenas gezocht. Bijna 24 minuten gespeeld. Als Matthijs de hoogte van de middencirkel kijkt. En Kuit wil hem graag hebben. Huntelaar wil hem graag hebben. Maar men durft niemand aan te spelen met iemand in de rug. Nu dan Pieters met Kuit. Kuit aan de linkerkant van het veld. Terug naar Pieters is slecht. Pieters probeert erbij te komen. Kuit probeert te herstellen. De wilde trap van de Vinnen is niet goed. Voorstel kopt hem dan in de voeten van Van Bommel. En dan gaan we via rechts bouwen. En de rechterkant is uh, natuurlijk altijd bevolkt door Van de Wiel. Ook Van Persie die nu wat naar binnen kruipt zodat Van de Wiel door kan lopen. De bal gaat terug naar Van Bommel. Die haalt hem uh, aardig langs de tegenstander. Maar zegt tegen Hetermaai, krijg krijgt daar niet nog een tik ook. En dan ligt er daar vervolgens uh, een andere. Is dat Van Persie? Die daar dan uh, geraakt is nee, door de zwiepende armen van uh, Hetemai. Het is Strootman. Die twee lijken inderdaad wel een beetje op elkaar. Daar hadden wij het eerder over. Ja. Die hebben een beetje hetzelfde koppie van veraf. Strootman zegt ik ben daar toch geraakt. En uh, dat gebeurt dan door de ja hij door wordt geraakt van, Bommel. Door van Bommel. Het is Hetemai die probeert om Van Bommel het aannemen te beletten. Van Bommel draait handig weg. Maar zwiept wat met de armen. En raakt precies Strootman vol in het gezicht. Strootman heeft geen idee. Van Bommel... Denk ik eerlijk gezegd ook niet. Die staat er nu wel bij om zijn verontschuldigingen aan te bieden aan Stroopman. die een behoorlijke bloedneus heeft opgelopen. En niet zozeer een bloedneus zeg maar, in de neus, maar aan de buitenkant van de neus. Dus ik denk echt dat hij door of de nagel. Je neem maar dat je ringen aftept. Maar door de nagel of zoiets ja. nou, iets van, van bommel aan de buitenkant, ja. de zijkant van zijn neus is geraakt. Klopt, want hij slaat met zijn platte hand per ongeluk in het gezicht. En dat hoef je maar iets te lange nagel te hebben. En dan krijg je een vervelende. En dat broekt natuurlijk heel snel bij een bezweet gezicht. Dat uh, kennen we natuurlijk ook uit het boksen. Als je daar een tik krijgt op een bezweet gezicht, dan ziet het er allemaal nog heel erg vervelend uit. Hij kreeg niet een uh, hele zware klap, maar hij wordt dus even behandeld, Waardoor Nederland met tien man speelt. Uh, uh, ja, de blik. wat duur he, te laten warmlopen. Ja, ja, ja, zeker weten. Heel goed gezien, uh, Snijder, die je net even stond te protesteren bij de assistent. Uh, zoals uh, nu ook uh, van Marwijk bij de vierde man staat te klagen. Over het feit dat de arbitrage soms wel beslissingen neemt die niet in het voordeel zijn. Op zijn minst gezegd van de Nederlandse zelf. Maar daarover hoeven we niet te klagen. Moet gewoon zorgen dat we direct op voorsprong komen. Dan uh, ben je van alles af. Bal bezit nu Snijder. Snijder uh, van de wiels had gekund. Maar uh, Snijder wacht nog even. U ziet dat nu natuurlijk. Wel en geeft een geweldige trap weer. Goede bal op Van der Wiel. Die één man voor zich heeft. Die zou hij moeten kunnen omspelen. Doet dat in tweede instantie. Bal komt voor. En gaat achter uiteindelijk. Omdat zowel Huntelaar als Van Persie die iets te harde bal niet kunnen beroeren. Die knalde voor de doel langs. Geen slechte actie. En ook weer een schitterende opening van Snijder richting Van der Wiel. Ja. Oh, sorry, ik kom nog een bijzinnertje. Nee, nee, nee, alles, alles, <laughs> alles wat, uh, wat de Deelselftal heeft laten zien en wat gevaarlijk oogde... begint allemaal ook vanavond weer bij Wesley Sneijder. Want zijn pases zijn fenomenaal. Dit keer natuurlijk ook uitstekend verwerkt door Gregory van der Wiel. Pieters wint de kop nu wel, zo heeft de Deelsel dan naar de doeltrap van Radetski... De bal weer terug. Is uh, Stroopman alweer terug? Nee, die staat nog steeds langs de kant. Zodat het NL dan nog altijd met zijn tien in het veld staat. En Van Persie nu prachtig opent naar Sneijder toe. Er zit net het hoofd van Zander tussen. Die kopt de bal omhoog. Is hem vervolgens even kwijt. Van Bommel kan hem dan de andere kant weer opkoppen. Keine 1-2 door de lucht met Kuit. Opnieuw de Katwijker. Terug naar Van Bommel. En dan openen naar de rechterkant. Want daar is Van der Wiel weer doorgelopen. De bal gaat even terug naar Heiting. Ga maar dan toch naar Van der Wiel. Van de wiel aan de rechterkant, uh, waar uh, Huntelaar probeert achter sander weg te komen. Waar dat niet lukt, waar de bal eigenlijk wegvalt. En op de rand van de 16 meter weg wordt gewerkt de Toivio. Uh, dan krijgt de Van Bommel een knal. En dan uh, moet de scheidsrechter daar toch echt iets tegen doen. Die uh, krijgt echt een, uh, een elleboog. En uh, die elleboog krijgt hij van, uh, ik denk van Hetemai. Die net ook al bezig geweest uh, is met Snijder. Ik zei het al. Een fel ventje, daar uh, gingen we nog veel van horen. Nou, dat horen we nu ook, speler van Chievo Verona. die uh, Eigenlijk ook een beetje geprovoceerd wordt door Van Bommel. Maar dat volop ingaat en ook een knal geeft en terecht een gele kaart krijgt in de 28 e minuut van de wedstrijd. Snijder staat bij de bal. Iedere voordeel heeft zijn nadeel, heeft ooit iemand in Amsterdam gezegd. Snijder is zo bepalend dat we niet moeten, dat we moeten voorkomen dat als ze tegen sterke tegenstanders spelen... dat één iemand of twee iemand zich gaan opofferen aan Sneijder en de rest niet meer weet wat het moet doen. Want hij bepaalt nu echt alles. Ja, dat is waar. Uh, ieder voordeel heeft inderdaad zijn nadeel Sneijder met een vrije schop ineens van... Een afstand van 179 meter. <laughs> Want als de scheidsrechter de bal op het trainingsveld hier buiten het Olympisch Stadion had neergelegd, had snijden waarschijnlijk ook gedacht. Ik denk toch dat ik, ik het zelf zou 35 meter, ja. En, uh... Nou ja, het ging het over, trouwens, over. He, dat spot, ja. ja. Een meter ja, voor of Voordat de mensen denken waar ligt hij nu. Hij heeft dat uh, beter gedaan. Uh, maar goed, oké, okay. snijden bepalend, dat heeft zijn voor en zijn nadelen. Na 28 minuten komen de Finnen nu met veel mensen. Met heel veel mensen wordt Poekie gezocht en komen de mensen van achteruit mee. Maar is de eerste de beste diepe bal meteen weer een prooi voor de Nederlandse verdediging. Oranje heeft de bal kortom alweer terug met Kuit. En nu kan je als Nederland misschien uh, wat counteren. Want er staan vrij veel spelers van Finland voor de bal. Bal gaat helemaal naar de rechterkant waar Van Persie zijn tegenstander uit moet spelen. Die heet Arki Vou. en moet hij langs kunnen komen van Persie. Zoekt de achterlijn. Komt er inderdaad langs. Komt er met een kapbeweging nog een keer langs. Moet die bal nu gaan geven. Maar die kan niet goed terechtkomen. Uiteindelijk bij Snijder. Waardoor Himmelaine dan kan uitverdedigen. Maar die raakt hem ook weer kwijt aan Van der Wiel. Nederland nu ter hoogte van de middencirkel. Een interceptie met Pieters. Pieters die ook heel rustig oogt aan de bal...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 Is ja, de overtreffende trap. En heel makkelijk uh, met de buitenkant links. En zo makkelijk is dat niet. Oogt deze treffer van het Nederlands elftal. Strootman scoort. Het staat 1-0 voor Nederland. Ze eerste natuurlijk in het shirt van Oranje. In Interland nummer 6. Maar de wijze waarop uh, Strootman het afmaakt is zeker fenomenaal. Al even als de paas. Ja, als je doelpunten zo makkelijk maakt. En het zijn zulke schitterende goals. dan Wat mogen we dan eigenlijk allemaal nog van dit elftal verwachten in de komende tijd? Nou ja, veel. Die is langzaam maar zeker het antwoord waar ook de selectie zich natuurlijk zelf al bij heeft neergelegd. Als je dat zo mag noemen. Want Sneijder zei al, wij zijn straks een van de favorieten. En dat mag eigenlijk ook best. Ja, natuurlijk mag dat. Want behalve Spanje, Duitsland. Is Nederland natuurlijk een van de grote toplanden straks op het komende Europees kampioenschap. Weergaloos mooi doelpunt. Sneijder geeft aan. Strootman scoort. En het is edel voor Oranje binnen het half uur. En dan ben ik benieuwd of de Finnen dus gaandeweg het duel toch gaan besluiten om wat meer van zich te laten zien. Of dat ze denken Dat is nog meer dan dat het nu al is zelf dus uh, laat Oranje maar eerst eens kijken wat ze nog willen. En daarna komen wij wel. Ja, ik heb het idee dat Nederland het gewoon voor de rust wil afmaken. Dat zie je aan de geestdrift. Met name bij Kuit die de boel opjuicht en zegt: Kom op. Laten we het nu uh, niet meer in de problemen komen. En zo snel mogelijk die 2-0 maken. Terwijl Nederland nu heel goed uh, gaat combineren. En uh, heel kort gaat combineren. Maar het is lekker als we gewoon uh, de genadeslag geven. Met uh, Strookland de doelpunten maken. In balbezit. Wat een goede actie was dat. Hij kwam van de rechterkant terwijl hij linker middenvelder is. En dat is zo langzamerhand ook de kracht aan het worden van dit elftal. Het maakt niet uit wie waar staat als de posities maar worden ingevuld. En in dat uh, opzicht doet het me denken aan het elftal van 74 waarin ook dat gebeurde. Balbezit uh, met Kuit. Kuit kijkt. Uh, wordt eventjes uh, teruggedrongen. Dus even terug naar Pieters. Twee wissels uh, lopen zich warm bij de Finnen. Met het balbezit nu voor Heitinga. Heitinga naar de rechterkant van het veld naar Van der Wiel. Van de Wiel terug naar Heitinga. De vinnen laten zich weer terugvallen op de middellijn. Want uh, ja, zo langzamerhand uh, krijg je ploegen tegen je die het al fijn vinden als ze uh, niet worden afgestraft. Terwijl nu Snijder een tikje op uh, de Achillespace krijgt van Ring. En daar uh, volgt er onmiddellijk een fluitje op. Uh, bal uh, richting Van Bommel. Van Bommel naar Van der Wiel. De rechterkant van het veld. Huntelaar wijkt even uit naar die rechterkant. Zodat Van Persie opduikt in de punt van de aanval. De bal even terug naar Van Bommel. En al heeft als het de bal kwijt is. Dat was zo even mooi te zien. Met een dreigende koude van de vinden. De bal over het algemeen heel snel weer terug. Dat is een goed teken. Dat zal van Marwijk ook bevallen. Die na het balverlies van laten we zeggen, een minuut geleden meteen opstond uit het duck -out. Omdat het toevallig aan zijn kant gebeurde. En applaudisseerde. Toen kuit de bal snel heroverde. Nel zelf al aan de bal op de helft van de tegenstander. Snijder komt er weer zo'n verre trap. Die komt er in de richting van Van de Wiel. Tegenstander moet daar nu meters maken om bij Van de Wiel in de buurt te komen. Van de Wiel op 20 meter van het doel. Schuift de bal even terug naar Van Bommel. Van Bommel die daar het fort bewaakt achterin als Van de Wiel even weg is. Neemt nu te veel hooi op zijn vork. Want verspeelt de bal aan het meeverdedigende Poekie. Zo nemen de vinnen over. Maar voordat de zin goed en wel eens uitgesproken, heeft oranje de bal weer terug. Maar blijft nu. Dat er een overtreding is gemaakt. Van Bommel, zie ik op de monitor. Voelt nog maar eens naar de elleboog. Die hij dus van Hetemai kreeg. Aan de kaak zit dat eigenlijk allemaal wel goed. En is daar niet iets meer stuk dan je eigenlijk hoopt. Nadat je van de eerste schrik bekomen bent. Dat zou een flinke aderlating zijn voor uh, nee, Oranje, voor hem, voor Milan. Het seizoen begint. Maar hij heeft er nu al twee, drie keer zo aangevoeld. Ja. Toch wat last blijkbaar. Hij zegt kakao tegen uh, heten Is de bal bezit nu uh, voor Pieters? Uh, die ramt de bal naar voren. Passanen en kuit, kuit zet Passanen weg en vergeet dan de bal mee te nemen. Passanen kan herstellen speelt de bal even terug naar Toivio. Volgens mij ook nog bij Telstar heeft gespeeld. Ja, de van AZ. Is geweest, hè? Van AZ uitgeleid. Ja, ja, ja. Balbezit uh, nu uh, voor Moisander. Daarvan weet ik 100 zeker dat hij nog steeds bij AZ speelt. Uh, was hij niet echt blij mee, want hij had de PSV gekund. Dat geldt overigens ook voor Luc de Jong, die uh, zich ook uh, in die uh, termen heeft uitgelaten. En niet echt blij was met de handelswijze van Twente. Want Ajax wilde hem in de winterstop hebben. En PSV nu. En er werd uh, vond hij, overvraagd. Balbezit in ieder geval voor Finland. Aan de rechterkant van het veld. Halverwege de helft van Nederland. Met Passane. Maar Passane ziet dat uh, de boel wordt dichtgelopen door de Nederlanders. Uh, dan uiteindelijk de overname. Iets te nonchalant van Pieters. Hij herstelt zich dan goed en kuit dan. Kuit met buitenkantje, ja dat is niet handig. Speelt de bal naar het midden. Waardoor de ruimte opeens ontstaat door het foutje van Kuit. En Hettemaai maai de bal kan gaan voorgeven. Maar doet het tegen het lichaam van Pieters. Bal over de zijlijn. Ik hoor voor de Finnen tegen de cornervlag aan. Er zal een meter of 4, 5 tussen zitten. 34e minuut loopt. Strootman scoorde magistraal. Op al even magistraal straal aangeven van Wesley Snijder. De enige goal tot dusver. Dat deed hij vier minuten geleden. En pas aan, dan gaat de bal voor het doelslinger. Zo, dan kan hij nog steeds behoorlijk ver. Dan wil Hemelaïne naar de bal toe. Die glijdt wel, maar slaagt er niet in. Van Bommel botst met Jeremenko, maar verliest vervolgens we wel de bal. Zo mogen de Vinnen even met veel mensen op de helft van het Nederlands Elftal blijven staan. Korte combinatie door het midden. Ring zou wel willen schieten, maar ziet de bal achter zich komen. Poekie krijgt hem dan wel voor zich. En geeft hem dan weer terug aan Ring. Zo komt er nog een schot. Dat wordt gekraakt en dan door Kuit opgeruimd richting de middenlijn. Huntelaar naar de bal toe. Moeten aan met zijn tegenstanders. Snijder bemoeit zich ermee. Maar de Finnen laten zich in deze fase even niet zo makkelijk van de bal zitten. Nee, de Finnen zitten nu behalve de keeper eigenlijk allemaal rond of over de middenlijn. Dat hebben we nog niet gezien. Maar dan moeten ze toch maar zien om een opening te creëren in de tot nu toe hechte defensie van het zelf al Die onmiddellijk steun ondervindt van de mensen voorin. Alhoewel er nu wat ruimte is, maar de passing is slecht. Pieters neemt over. Vieters naar Kuit. En Kuit richting Strootman. We zitten in de 35e minuut van de wedstrijd. Snijder. Snijder heel rustig naar Huntelaar. Die we nog eigenlijk niet aan de bal hebben gezien. Want het ligt minder aan hem dan aan de mensen die hem aan moeten spelen. Maar zoals gezegd, daar is nou net uiteraard het drukste gedeelte van de defensie van Finland opgesteld. Strootman. Strootman naar Snijder. Snijder naar Strootman. Ruimte zijn klein. Openingen moeten voorin gevonden worden. Bal even naar Matthijsen. Nederland tikt en opent aan de rechterkant. Heel goede bal van Matthijsen. Matthijsen naar Van der Wiel. Gisteren bleek op de training hoe goed de mensen konden afronden. Maar ook hoe goed de voorzetten van de zijkant waren. Van eigenlijk alle spelers die die voorzetten moesten geven. En het waren nogal wat. Van Persie in balbezit. Van Persie met Pieters. Pieters terug naar Snijder, Snijder terug naar Pieters. Pieters, de hoogte van de middellijn. Dan naar Heitinga. Heitinga gebaard en zegt uh, die bal kan ook naar de andere kant. Nee, zegt Van Bommel. Je krijgt hem terug. En zo tikken we en tikken we. En uh, is het een soort actie van schroefers nu. Van uh, iedereen die aan de tikken is. Maar uh, we gaan niet naar voren op dit moment. Heiting gaat nu naar de linkerkant van het veld. Naar Pieters. Nu hebben we genoeg getikt. Nu is het leuk om uh, uiteindelijk de bal weer een keer naar voren te spelen. Maar het gebeurt niet. En Nederland uh, heeft er echt zoiets van uh, tegen de Vinnen. Nou kom dan lekker. Jullie staan met 1-0 achter. Maar een 1-0 stand, een verschil van één doelpunt blijft altijd link en is onnodig. Nederland kan nu de aanval zoeken. Misschien met Pieters en Van Persie. Van Persie als Pieters doorloopt. Van Persie verspeelt de bal aan de ring. Eigenlijk uh, vrij makkelijk. Hier in Menko en Ring Dan in verlegenheid gebracht als Ring de bal terugkrijgt waar hij er eigenlijk niet zoveel trek in had. En er al zeker niet op rekende. Maar uiteindelijk loopt het voor de vinnen goed af. En komt er via de linksback Arki een mogelijkheid om wat meters te maken richting het doel van Maarten Stekelenburg. Hij staat nu halverwege de helft. ...van Nederland waar Poekie uiteindelijk de bal krijgt. Om over de zijlijn loopt in het duel met Strootman. En aangezien Poekie zelf de bal het laatst geraakt heeft... ...komt de bal in handen van Van de Wiel voor een ingooi. Dat is een leuk verhaal natuurlijk. Die Poekie. speler van HJK Helsinki... ...speelde in de Europa League tegen uh, Schalke 04. Hier in uh, Finland won Helsinki met 2-0. Poekie maakte beide goals. En dan ging in Duitsland Schalke met ik geloof 6-1... ...uiteindelijk met de zegen vandoor. Maar ook die goal daar werd gemaakt door Poekie. En toen zei Schalke, weet je wat je doet? Kom maar lekker naar ons. Dus hij is nu ploeggenoot van Klaas-Jan Huntelaar in Gelsenkirchen. Jeremenko gaat van afstand schieten en doet dat in de handen van Stekelenburg. Het was niet Jeremenko trouwens, maar het was uh, Hete Mai, daar is hij weer. Met een aardig schot, niet meer dan dat ook, in de handen van uh, Maarten Stekelenburg. Die twee, drie keer wat te doen heeft gehad, maar echt op de proef gesteld vanavond, nou nee. Balbezit voor Sneijder in uh, datgene wat uh, de laatste tien minuten van deze eerste helft zullen gaan inleiden met uh, Van Persie. Van Persie, het van de middencirkel, is er ruimte bij Van Bommel. Er geeft hij de bal diep, jammer. Daar wil de Snijder uit de rug van de verdedigers weglopen. Lukt uiteindelijk niet. Deze bal is ook veel te wild. Die uiteindelijk van de Finse middenvelder terechtkomt in de handen van Stekelenburg. En hij die gaat die overneemt. Een ploeg, Finland. Die weet dat er nu eigenlijk al geslagen is, normaal gesproken. Terwijl Snijder weer een schop van achter krijgt en de scheidsrechter zegt: Nou, ik doe er niks aan. Van Marwijk daar boos op is. Maar Sneijder moet oppassen. Want bij dit soort acties, ook al worden ze wel bestraft, ben je kwetsbaar. Als je de bal zo aanneemt met een man in de rug. En je krijgt een tik tegen je achillespeze. Dan ben je weer een tijdje zoet. Balbezit voor Heitinga. Heitinga stootman. Er wordt wel gelopen, maar echt op hele korte afstanden. De ruimte ligt aan de rechterkant. Bij Van der Wiel wordt niet gevonden. Linkerkant dan Van Persie. Goede bal naar Kuit. Buitenspel. Ja, net te laat uh, weggelopen eigenlijk uit de rug van zijn verdediger Kuit. Een vrij schop voor uh, de Finnen met nog acht minuten, zeven minuten te spelen in de eerste helft. Van Marwijk is maar weer eens gaan staan om wat aanwijzingen te geven. Cocu naast hem op de bank schrijft boekjes vol. Ook in deze wedstrijd en Van Marwijk met de armen over elkaar ziet het dan allemaal aan. Nogmaals, wel ondersteund door een prima tussenstand 0-1. Kevin Strootman zijn eerste Interland doelpunt na 29 minuten op de borden gebracht. Na aangeven van Wesley Snijder balbezit voor de Finnen. Toivio, gezegd, de oude speler dus van AZ, schuilenstreep Telstar, want bij Telstar speelde hij wel, bij AZ niet. Kan nog wel uitverdedigen, doet hij zwak. Hé, kom nou, ja, van Ja, want dat is van Persie, die probeert een bal die eigenlijk van 35 meter op hem afkomt, ineens met de hak. Achter zijn standbeen niet alleen aan te nemen, maar ook te controleren en door te pasen naar Huntelaar. Dat was wat te veel gevraagd. Goed, Snijder nou, krijgt uh, een vrije trap tegen en uh, moet daar uh, ontzettend om lachen, want... Ik moet eerlijkheid zelf zeggen dat de scheidsrechter vrij makkelijk vrije trapjes geeft aan Finland. En wat moeilijker aan Nederland. Maar misschien dat hij een heel klein beetje partij kiest voor de underdog. Want het is Finland. Zeker gezien de stand op de wereldranglijst. Maar ook gezien de stand, de 1-0 stand. Alhoewel gaat daar nu wat aan veranderen. Poekie krijgt dan die bal. En die doet iets ja, waarvan je denkt nou, dat dit doet een B-junior dan Kan die bal heel rustig voorgeven, maar schiet de bal zomaar. Uh... In de reclameborden meters naast de doel van Stekelenburg. En zo heeft Pieters weer balbezit. Balbezit dat wat mij betreft in ieder geval prima is. Maar de, de, de, het rondspelen van de bal is veel en veel en veel te langzaam. En dan uh, speel je jezelf uiteindelijk in de problemen. En niet alleen dat. Ik herinner me ooit van Cruijff dat hij zei. Juist in dat soort wedstrijden waarin je je uh, echt uh, oppermachtig voelt. En je gaat dan op een gegeven moment uh, heel langzaam voetballen. En je bent kwetsbaar om open te staan aan de tegenstanders. Kan je soms blessures krijgen waarop je niet zit te wachten. Dus Nederland moet dat niet over zich afroepen. En zeker ook niet dat het straks nog uh, een uh, belangrijke uh, treffer van Vinnen uh, gaat opleveren. Voorlopig is er nog steeds geen enkel gevaar. 1-0 uh, balbezit en uh, aan de linkerkant Pieters. Die wat meters kan maken en de helft van de finnen oploopt. Dan de bal breed geeft aan Strootman. Die ogenblikkelijk voordat hij de bal aanneemt, al gekeken heeft of hij hem in één keer door kan leveren naar mensen voorin. Dat bleek de mogelijkheid niet toe bestaan, te bestaan. En dus gaat de bal terug naar Matthijssen, naar Heitinga. Met Heitinga dan op Huntelaar... Die dan ook probeert hem met een hakje doorgelopen de snijden de te bereiken. Niet, het gaat allemaal een beetje te frivol. Dat is niet zo verstandig als het 0-5 staat, prima, maar liever niet bij 0-1. Daar komen de Vinnen als tegenstoot. En om nog maar eens aan te geven dat je dat dus niet moet doen. Poekie, bal voor de goal. Weggewerkt door Van der Wiel. ter nauwe nood. Matthijsen moet aan de bak om de herkansing voor Poekie te voorkomen. Dat doet hij goed. Maar het begint dus allemaal, als je dat zo mag samenvatten, bij Huntelaar, die niet het is achter op. mijn stand langs. Maar roept het ook naar Huntelaar van hou daar nou mee op. En uh, wat je terecht zegt, bij 5-0 kan het. Hoeft niet eens, maar mag het. Maar bij 1-0 uh, is het zelfs dom. Want de Finnen uh, krijgen dus nu een paar kleine mogelijkheden om in het 16-meter gebied te komen. Overigens uh, is uh, Snijder weer fabelachtig door die bal uh, aan te nemen. En dan ook nog een keer goed te spelen. En daarna weer uit terug te krijgen. En weer over 50 meter de bal te spelen naar Van Persie, waardoor Nederland eruit komt. Met uh, Van de Wiel. Van de Wiel die die bal op de rand 16 geeft. Uh, Huntelaar komt in. En uh, kan gaan scoren. Nee, kan nog niet gaan scoren. Heeft de bal nog niet Onder controle. Nu misschien wel, en uiteindelijk komt er een corner uit. Nou, dat is nee, hoor. Wat... Nee, dat, dat, nee, dat geeft de scheidsrechter niet. Nee, nee, nee, wel nee. loopt hem gewoon zelf over de achterlijden. Nee, nee, het duurt allemaal niet. een beetje te lang. Kan hij kan hier nooit die kant op gaan, die bal. Nou, we hebben een herhaling. De okay. scheidsrechter niet, de ook niet. Nou, kijken ja. wat de herhaling zegt. Het duurt in ieder geval allemaal te lang. Hij lijkt wel besluiteloos. Speler maakt een sliding, dan komt er nog een andere Fin bij. En, ja, het is gewoon een terechte doeltrap, want Huntelaar raakt die bal zelf het ja, laatst. Ja, ja, de, ja. Van de Nee, vind? ik denk dat hij zijn voet uh, net jammer. op het laatste moment... <laughs> denk, om niet. Maar misschien dat we in de rust nog van gedachten <laughs> veranderen. Nee, uh, prima. Doeltrap voor de Finnen. 3,5 minuut nog te gaan in de eerste helft. De diepe bal aan de linkerkant wordt onderschept door Robin van Persie, zodat Finland een ingooi krijgt aan de linkerzijde. En dat het dus mag gaan doen in de wetenschap dat Strootman de enige is die scoorde en Oranje met 1-0 voorstaat. Ik denk dat Van Marwijk straks tegen het Nederlands helftal zegt dat men niet alleen moet tonen dat het goed is. Maar ook daadwerkelijk laten zien dat het goed is. En de boel moet afmaken. Want daardoor blijft er toch nog enige spanning in deze wedstrijd zitten. Met het balbezit van Passane en uiteindelijk Toivio die het balbezit heeft. En dat is allemaal halverwege de eigen helft. Dus geen enkel gevaar. Deze tegenstander moet aan alle kanten worden weggespeeld. Niet in een 11-0 uh, situatie, maar ruim worden weggespeeld door het Nederlands zelf. De laatste keer dat het zelf die speelde was onder Van Basten overigens in 2005. Toen won Nederland uiteindelijk met 4-0. Het was een hele geflatteerde overwinning die met name in de tweede helft tot stand kwam. Dat was een van de eerste wedstrijden van Van Persie. Terwijl uh, nu uh, de bal uh, door de keeper zomaar over de zijlijn gespeeld wordt. Het was de tweede in te lopen van, ja. van Persie met zijn eerste goal volgens mij. Ja, klopt. In ieder geval heeft uh, Pieters uh, ter hoogte van de middenlijn het bal bezit. Ligt het tempo laag. Ligt het tempo te laag. En uh, ja, je geeft de gelegenheid uh, aan een tegenstander. die uh, tot eigenlijk niets in staat is. om nog steeds te geloven in iets meer dan een nederlaag. 1-0 stand, hijt hij gaat in balbezit. Bijna 43 minuten gespeeld. En de opening naar Pieters is hard, maar uiteindelijk controleerbaar. Rechtvaardig ook. Oh. <laughs> uh, nog één dingetje over die. En je had toch uh, ook niet aanvullen. <laughs> <laughs> uh, nog één dingetje over, die, uh, over Van Persie toen in 2005. Die kwam er een kwartier voor tijd toen in. Hij maakte zijn eerste goal in zijn tweede interland. Dat was, uh, toen hij erin kwam was het overigens nog 0-1. En toen gaf hij ook nog twee assists. Ja. Dus dat was echt uh, de man van de wedstrijd. Een beetje zijn doorbraak Overigens eigenlijk. hadden wij het er net over. Toen wij voor de wedstrijd aan het kijken waren aan het grote aantal land van deze formatie. Dat natuurlijk al lof uitgaat naar Van Marwijk. En terecht. Die heeft er een geweldig team van gemaakt. Maar de basis van dit elftal is natuurlijk gelegd door Van Basten. Zeker. Zeker, zeker, zeker. Balbezit voor het Nederlands elftal via Van Bommel. Dat is er dan nou eentje die je net niet moet noemen als je het ja. daarover hebt. En dan uiteindelijk via Snijder. Pieters loopt. Snijder draait dan naar binnen. En geeft dan de steekbal. Huntelaar kijkt en kijkt en kijkt en kan er net niet bij komen dat die bal door Moisander wordt weggekopt. Dat combineren de Zweden door het hard kort. Twee keer op het middenveld. Maar wordt het gaatje door Kuiten van Bommel dichtgelopen. En kan Snijder weer gaan aanvallen. Draaien, draaien. Wegglijden. Boos op zichzelf. Hopelijk toch niet op de scheidsrechter. Want er gebeurde niks. Menko is weg. Maar de paas naar voren toe. Is op zijn zachtste zeg niet best. Hemelainen verliest de bal. En die rolt nu voor de voeten van Stekenbroek. Wat ik ook wel opvallend vind, in dit goed draaiende elftal, is er niemand die detoneert. Hè? Want we hebben even moeten wennen aan Pieters als international, maar die speelt gewoon heel erg goed rustig. geworden, ook ja, bij PSV trouwens. Prima hoor. standvastig, weet wat hij kan, weet wat hij niet kan. Heeft een sterk linkerbeen, goede trap. Was natuurlijk ook al uh, in uh, jonge Ranje in de tijd uh, een belangrijke speler. Die, uh, die goed uh, rendeert. En datzelfde geldt voor Strootman. Die nu eventjes uh, weg is gegaan naar de rechterkant op het middenveld. Omdat Van Persie uh, aan de ...op de as van het veld loopt. Van Persie die we voor zijn kwaliteiten toch iets te weinig zien, vind ik. Maakt zich ondergeschikt aan het collectief, zoals het zo mooi heet. Nederland tikt de bal even rustig. Van Bommel krijgt de bal te hoogte van de middenstip. Loopt zichzelf bijna vast. Maar via Matthijssen en via Strootman is er ruimte. En aan de rechterkant is de opening. Die Strootman kan toch ook wel goed voetballen. Deze bal is iets te hard voor Van de Wiel. Maar die Strootman heeft ook een geweldig overzicht... We zitten in de, de laatste seconde van de eerste helft. Althans wat betreft de officiële speeltijd. We zien direct hoeveel erbij komt. Op het moment dat de Finnen worden opgejaagd en met name Kuit en Snijder... in de extra minuut van deze eerste helft nog iets kunnen gaan doen om balbezit voor Nederland te krijgen. Diepe bal naar Hemelijnen. Probeert hem door te koppen op Rien. Die hem op zijbuit weer terugsteekt nu naar Maai Die de bal uit de lucht plukt en ineens weer verwerkt naar de rechterkant. Er zit een oranjebeen tussen blijkbaar. Want als die bal over de zijde is gaan, mogen de Finnen ineens gooien. Menko wordt van de bal gezet door Huntelaar. Geen overtreding. Ruimte Oeh. voor Van Persie die de bal te ver speelt, Komt tot over de voeten van Strootman. Ineens naar uh, training, gespeeld. Dit. Lijkt mij inderdaad dat Snyder een duw in zijn rug krijgt. Daarvan mooi zander. Dat heeft de Duitse scheidsrechter niet gezien. Zo kunnen de Finnen weer overnemen en willen nog een keer gaan aanvallen via Jeremenko. Jeremenko zoekt naar Poekie, Linkerkant van het veld. Hij vindt hem in het strafopgebied. Van de Wiel moet daar nu naartoe. Duwt hem eigenlijk het strafopgebied weer een beetje uit. Dan gaat de bal terug. Dan zou er een voorzet kunnen komen. Hetemar mag dat dan gaan doen. Schieten van afstand kan ook. Dat moet Passane nu doen. Die heeft daar de ruimte voor van 35 meter. Maar kiest voor de voorzet. Wie wil de koppen? Nou niemand eigenlijk. En dan zegt hij: ik ga als die bal eigenlijk tussen hem en zijn tegenstander in blijft liggen. Dan ross ik hem wel weg. Ja, de balbezit nu voor de Vinno bij eigen helft. Ik uh, denk dat Van Marwijk straks even naar die scheidsrechter toeloop. Om te zeggen dat jij voor de wedstrijd had gezegd, daar gaan we nog veel van horen van deze 38-jarige scheidsrechter. Maar dat hij het daar denk ik niet meer mee eens is na het drie kwartier. Maar het is eigenlijk ook niet nodig dat je irriteert aan een scheidsrechter in de wedstrijd tegen Finland. Omdat je al duidelijke afstand had moeten nemen. Van Bommel zegt ook nog even wat tegen de scheidsrechter. En uh, nou, Van Marwijk denk dat hij verstandig genoeg is om uh, richting de kleedkamer te lopen. Om geen woorden vuil te maken aan datgene wat we tot nu toe hebben gezien. En niet echt van doorslaggevende een uh, ja, zaak is geweest tot nu toe in de eerste helft. Maar de man is, uh, is niet echt leuk aan het fluiten. Nederland is ook niet echt leuk aan het spelen. Staat met 1-0 voor. Is oppermachtig, maar had al lang de knockout moeten uitdelen. Al dus Jack van Gelder en Bas Tegeler. Straks even naar achter, ook de tweede helft vrijwel in zijn geheel live. Uh, Henk Spaan, goedenavond. Ja nog niet aan het woord geweest voor de wedstrijd, want we moesten onmiddellijk door. Ik wil even beginnen met een futiliteit. Hoor. We zien net Van Bommel vlak na het sluitsignaal nog tegen de scheidsrechter iets zeggen. Met de hand voor de mond. Ja, zijn ze zo leuk. bang geworden voor die ja, riblezers? Uh, in Duitsland doen ze dat geloof ik niet, maar in Italië wel degelijk. Uh, op de bank in Italië zie je iedereen zie je altijd met zijn hand voor zijn mond praten. Ja, dus dat is daar wel... zijn ze er heel scherp op. Maar bij Oranje is dat een gevolg van het akfietje... Wat was het ook weer? van Nee, Persie? Nee, nee dat nemen nee? ze over van het land waarin ze voetballen, denk ik. Oké. Okay, nee. ja. Los daarvan. Uh, het was de vorige keer tegen Finland uiteindelijk een redelijk moeizame bedoeling. 2-1 overwinning. Is ja. moeizaam het juiste woord opnieuw? Ja, nu ook weer moeizaam. En uh, ik heb het idee dat ze iets uh, minder bevlogen zijn dan tegen San Marino. Veel makkelijkere tegenstander, maar... Uh, ik zie een paar jongens die uh, een beetje aan het freewheelen zijn van Bommel van Persie. die niet echt uh, zeg maar uh, knokken tot voor de laatste meter. Dat is ook niet nodig. Nee. Uh, maar het um, nou ja, nee. kan zomaar nodig zijn als die een-een de per ongeluk nog invliegt. Ja, maar op de linkerkant ook kuit. Weet je wel, ja. Die, die werkt wel hard. Ja, dan in zo'n wedstrijd als deze mist hij dan weer de techniek. Hij begon met een uh, kans die had hij absoluut had moeten maken. Hij miste techniek. Even later kon hij een, he een hele vrije voorzet kon hij geven. Geeft hij een slechte voorzet bij de tweede paal. Gewoon een kwestie van techniek. En weer tien minuten later had, uh, stond hij op doorbreken... aan een paas van Van Bommel, krijgt hij de bal niet onder controle. Dus uh, ik ben daar ook niet enthousiast over. Ja, Verder... Je bent niet zo'n fan überhaupt van Kuit in het nou ja, ja, Nederlandse Ja Jawel, heel erg. Maar eigenlijk alleen in wedstrijden waarin het heel zwaar is... Dus, maar uh, dit zou een wedstrijd kunnen zijn waarin het heel zwaar wordt. Of moet je hem dan als, nee, als wissel achter de hand ja, houden? Ja. ja. Wie ja, stel je dan ik wel ik. op? Ja, goed, in dit geval he, missen we afvalaien en Robben en zo. Ja, zijn er niet bij. Dus uh, goed, dan zou je kunnen zeggen van stel, uh, hoe heet die uh, Elia erop. Maar, maar doe je dan nou niet een beetje te kort? Want het zijn van die wedstrijden die kunnen zomaar heel moeilijk uitpakken. Als die eerste goal er niet invliegt, dan is dit zo'n moeilijke wedstrijd. Dan is Kui toch juist heel nuttig. Ja, Kuit is, hebben we gezien tegen Hongarije. Kuit is in mijn optiek nuttig als de tegenstander heel sterk is. Want dan uh, wordt hij een extra kracht door zijn loopvermogen... en door zijn ondersteuning aan de verdediging. Maar hij heeft nu de, nu de verdediging niet echt te ondersteunen. Maar tegen dit soort tegenstanders, die, ja, dat hebben we gezien... niet echt willen voetballen, maar ook niet van het lage kaliber van San Marino zijn, ja. is het eigenlijk altijd rot. Dan heb je toch gewoon iemand nodig die kan stompen? Ja, hoe dan staat hoe, hoe, het, hoe ja. het gaat, maakt het niet uit, als die bal er maar in gaat. staat hij op de verkeerde plek. Want uh, normaliter zie je linksbuiten wel eens een back passeren. Ja. Hè? Maar dat is, nog, dat is hier niet gebeurd. Nee. Trouwens zie je aan de andere kant ook niet. Want ik vind ook de voorzitter van Van der Wiel... die vind ik ook bijzonder matig. Ja, voorzitter, dat was ook jouw kritiekpunt bij de wedstrijd tegen San Marino. Ja toen ze heel goed via de as voetbalden, werkelijk onovertroffen... maar toen er van de zijkanten bijna niet een fatsoenlijke bal is gekomen. Heb je dat nog nodig als je bijvoorbeeld Wesley Sneijder in je al hebt? Ja. We hebben het nu ook weer gezien, dat komt ja. van midden-uit dan, die voorzet. Ja, maar het maakt je wel tegen de hele sterke landen onoverwinnelijk. Als ze uh, in de as, als ze je daar blokkeren... als je dan als uitwijk de flanken hebt... En als die voorzetten dan goed zijn, ja, dan ben je, ben je onklopbaar. En tegen welke landen heb je dat dan nodig? Want nee, wij behoren zelf inmiddels tot die hele sterke landen. Ja, maar tegen ik, Spanje dus, ja, Duitsland, tegen Duitsland. Ja, Duitsland, Spanje. Ja. Ja. Uh, de goal was wel prachtig. Hè? Ongelooflijk. Maar uh, Sneijder die heeft volgens mij de hele zomer op tegeneffect getraind. Want <laughs> het lijkt wel alsof hij... Hij uh, ja, heeft er een soort speciale studie van gemaakt. Hij uh, geeft bijna elke... Ze zoeken wel heel erg, dat doen ze nu dus ook... Uh, naar de man die, uh, die oversteekt. Hè? Dus die uh, wegloopt uit de rug van, uh, ja, ja. van zijn tegenstander... en dan achter de verdediging terechtkomt. Nou, Snijder is de ideale man om dan die dieptebal te geven, die steekpaars. Deze bal was ook formidabel. Ja, maar en ook Strootman. even formidabel ja, afgemaakt. Ja, ja, ja, want hij lijkt niet alleen uh, fysiek en in zijn gezicht... en een klein beetje op Van Persie, vanaf 100 meter. Maar deze bal had Van Persie op deze manier ook zo kunnen afmaken. Ja. Buitenkant links. Ja. Wist jij dat Strootman dit in zich had? Hij past zich heel makkelijk aan in ja, dit zelf elftal. Hij is echt me. nog een rookie. Ja. Maar dit? Valt mij heel erg mee. En uh, niemand hoor. Want uh, bij Sparta had je dus een soortement van uh, twistpunt... wie is beter, Valkenburg of Strootman? Hè? Nou, inmiddels uh, heeft Strootman nu al... Die, uh, dat wel degelijk in zijn voordeel beslist, ja. die, die discussie. Ja. Nou ligt er ook deze wedstrijd weer, maar misschien is dat mijn invulling. Dus correct me if I'm wrong. Iets over die wedstrijd, hè, dat je denkt, nou, we gaan toch wel winnen. Het is, het is alsof... Zelfs als het spel niet heel goed is, de klasse er gewoon van afdruipt... en het komt toch wel goed. Voel jij ja, het ook zo? Ja, dat voel ik ook wel zo. Alleen, um, wat ik in het begin zei, ze ze gaan niet, uh, ze, ze knokken niet echt keihard. Dus dat is dan wel een gevaar. Ja. Want dan kan je zomaar tien minuten voor tijd... een bal van 40 meter of 30 meter in de hoek ploffen. En dan ben je toch de pineut. Ja. Maar het klassenverschil is ook wel groot... Ja, en dat gaat zich in de tweede helft nog verder uitpakken, denk ik? Was, ja, want ze moeten wel... Kijk, die Vinnen, ik, ik weet niet, ze zijn jong... dus misschien uh, is hun conditie nog niet optimaal. Uh, ik weet niet precies hoe dat zit met de competities daar. Maar uh, ze moeten wel heel erg hun best doen. Uh, want soms zie je ook bij hun opbouw, dan nou stoort Nederland goed... en dat kost allemaal energie bij die uh, Vinnen... Dus je hebt kans dat ze ook in de laatste 20 minuten een beetje instorten. Ja, we praten straks verder als de tweede helft is geweest. En zo direct ook alles over rangen en standen in de andere pools. En natuurlijk de hamvraag: hoe kan Nederland zich vanavond al plaatsen voor het EK? Wat een dag voor een daydream. Wat een day daydream. En I'm lost in a daydream.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 The Love and Spoonful met What a Day for a Daydream. Dag Droma, dat is er voor. En die houdt niet bij. En die goedenavond, want jij hebt nogal wat wedstrijden in de gaten te houden. Je enige voordeel is, geloof ik, dat het op allerlei verschillende tijdstippen is, hè, die wedstrijden. Dat is ook zo lekker, um, Er zijn er al twee afgelopen. De belangrijkste daarvan, Rusland-Ierland. Vertel: 0-0. Zevende wedstrijd op rij dat Ierland de nul houdt. En dat is redelijk belangrijk hoor, want als je kijkt naar de pool, waar later vanavond nog Slowakije tegen Armenië wordt gespeeld. Rusland-Ierland was nummer 1 tegen nummer 2, uh, en nummer 3 tegen nummer 4 Slowakije-Armenië. Nu staat Rusland op 17 punten, Rusland van dik advocaat uit 8 wedstrijden. Ierland op 15 punten uit 8 wedstrijden. En Slowakije staat op 14 punten uit 7 wedstrijden. Die spelen dus nog tegen Armenië. Als Slowakije wint, komen ze naast Rusland. Andere wedstrijd die gespeeld is, uh, een kraker. Azerbeidzjan tegen nee. Kazachstan. Uh, 3-2 gewonnen door Azerbeidzjan. Dat is de pool waar ook uh, Duitsland en Turkije in zitten. En België. Uh, ja, voor België wordt het uh, heel moeilijk. Duitsland is al geplaatst. Turkije 7 gespeeld, 13 punten. Spelen dus uit tegen Oostenrijk. Daar zullen we uitgebreid uh, verslag van doen in deze uitzending. Nee. Uh, België 12 punten uit 8 wedstrijden. Dan groep C. Italië eerste. Dat kan uh, niet meer mis. Uh, Slovenië en Servië en Estland en Noord-Ierland zitten maar twee punten van elkaar. We hebben Italië Slovenië vanavond met Timmertafs. Servië, Vareur en Estland tegen Noord-Ierland. Maar het is een spannende pool voor die tweede plaats. Dan hebben we groep D, die is ook spannend voor de tweede plaats. Want de tweede plaats kan mogelijk recht geven aan deelname op het EK. Komen we zo op terug. Bosnië op de tweede plaats achter Frankrijk. Maar die hele pool is spannend, want Frankrijk heeft 16 punten. Uh, uit 7 wedstrijden. Bosnië 13 uit 7. En het is uh, Roemenië-Frankrijk. En Roemenië heeft 11 uit 7. Dus dat is, zit allemaal dicht bij elkaar. Wit-Rusland tegenstander van Bosnië heeft 12 uit 8. Groep F, Kroatië-Israël, is belangrijk ook eventueel voor Nederland. Want, ja, laten we iets heel gek zeggen, <laughs> uh, Nederland wordt tweede in die pool. Wat bijna niet mogelijk is, maar stel in de pool... Uh, e, waar Nederland in zit met uh, Zweden, Hongarije en Finland onder andere. En San Marino. Vanavond is San Marino Zweden. Nou, als Zweden punten laat liggen is Nederland zeker eerste. Ja, maar maar mochten er hele gekke dingen gebeuren in Zweden... dat Nederland verliest met, met 5-6-0... Uh, dan nog kunnen ze vanavond al uh, toch uh, zeker zijn van het EK. Want als Noorwegen-Denemarken gelijk wordt en Kroatië verspeelt punten... dan is Nederland sowieso ook al de beste nummer 2. Wat er ook gebeurt in de rest van uh, deze competitie. Denemarken-Noorwegen, ik zei het al, groep H. Uh, belangrijke wedstrijd, dat is sowieso een leuke pool. Want Portugal staat bovenaan samen met Noorwegen. 13 punten uit 6 wedstrijden. En Denemarken heeft 10 punten uit 5 wedstrijden. Dus het kan heel erg aardig worden allemaal. Okay. Uh, nog één tussenstandje Jong Oranje tegen Luxemburg. Twee keer zeevuik 2-0 in Deventer op de Aardelaarshorst. En die houdt ons in de loop van deze hele avond op de hoogte... van alles wat er gebeurt in al die andere pools. Ja, bij twee wedstrijden moet de uitslag dus gunstig zijn. En Nederland moet natuurlijk ook wel zometeen nog even echt winnen van Finland. Tussenstand in Helsinki is 0-1. Graag tot zo, naar achter voor de tweede helft.